7 uur. 7 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse marine heeft bijna 400 kilo cocaïne onderschept bij Bonaire. Dat gebeurde eind vorige maand al, maar is nu pas bekendgemaakt... vanwege de juridische afhandeling in de zaak. De cocaïne had in Nederland bijna 20 miljoen euro kunnen opleveren. De marine deed de vangst samen met de Amerikaanse kustwacht. De drugs en de bemanning van het schip zijn overgedragen aan de Amerikaanse autoriteiten. Die zijn verantwoordelijk voor de vervolging van de verdachten. Het is nog onduidelijk waar de drugs en de smokkelaars vandaan komen. De voorzitter van het Britse lagerhuis, John Burko, stapt op. Hij doet dat uiterlijk op 31 oktober, de dag dat Groot-Brittannië de EU zou moeten verlaten. Maar als er vandaag al wordt gestemd voor nieuwe verkiezingen... stapt hij al eerder op, zegt hij. Hij gaat dan weg voordat de campagnes voor de verkiezingen beginnen. Burko lag onder vuur bij de conservatieve partij. In de ogen van de partij van premier Johnson... heeft hij zich niet onpartijdig genoeg opgesteld. Burko is al tien jaar voorzitter van het lagerhuis... Een man uit Maasbree is veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf... voor een verkrachtingszaak uit 2002. Ook moet hij schadevergoeding en smartengeld betalen. Begin dit jaar was er een doorbraak... toen de 58-jarige man DNA moest afstaan voor een ander delict. Daarmee kon hij gelinkt worden aan de zaak uit 2002... waarin hij een vrouw van 18 een lift gaf en haar verkrachtte. In Leidse Rijn zijn bij opgravingen verschillende pijlen en paardenhoofdstellen uit de Romeinse tijd gevonden. Het gaat waarschijnlijk om offergaven die in de rivier de Rijn zijn gegooid, die daartoe nog stroomden. Volgens de archeoloog is onder meer de vondst van de hoofdstellen van Romeinse cavaleriepaarden bijzonder. Die werden nooit eerder compleet aangetroffen. De vondsten worden de komende maanden geconserveerd en verder onderzocht. En vanaf volgend jaar zullen ze ook te zien zijn voor het publiek het weer vanavond en vannacht is het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar 3 tot 9 graden. Op de koudste plaatsen kan mist ontstaan. Morgen is wisselend bewolkt. Op een enkele bui in het noorden na blijft het droog. En het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 Maar dat zie je niet aan de buitenkant. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu. ZFM. Rhodes Radio. Ja, het Dit is een maandagavond. Een samenwerking gemaakt met Rhodes. Can you hear me as yes Help me put my mind to rest.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 SOS was dat. En we zijn weer officieel begonnen. Welkom, het is weer maandagavond en je luistert weer naar Roots Radio. In de studio vandaag een um, hele drukke bedoening, maar echt wel uh, een gezellige drukke bedoening. Bert is er ook weer bij. Hey, Goedenavond Bert. Goedenavond Chris, hoe gaat ie? Ja goed, ja, ja we moesten eventjes um, creatief opstarten, maar ja dat is uh, allemaal ja. radioachtergrond, hè, dus dat, uh, dat komt helemaal goed. En vandaag um, twee studiogasten, we zijn heel blij dat ze, er, dat ze er zijn. Dames en heren, Sylvia en Roos. Hey. Hey! Nou, zometeen gaan we veel meer over jullie horen. En, uh, en wat een beetje uw achtergronden zijn. En natuurlijk ook uw muzikale voorkeuren. En we hebben nog twee mensen aan de telefoon vandaag. Van Juttersgeluk gaan we Susanne bellen. En Nathalie van um, Pluspunt van S uh, Zandvoort. Laatst, dan moeten toch maar even achteraan voor de zeekuik zitten. Denk ik, we hebben ook luisteraars uit Haarlem en Amsterdam natuurlijk. Dat allemaal zometeen. Eerst ook tijd voor heerlijke muziek. Misschien toch nog even een beetje zomerse plaats. Aangezien het allemaal weer wat beter weer wordt, toch al fijn. Hier Here's Lucas en Steve en Long Way Home. End of the night. I put my jacket on calling the cab waiting outside. You nearly passed me but then you asked if I had a light. I told joke and we shared a smoke of five. I said I ain't got a plan but we could hang out till the morning. Cuz I don't wanna leave you now. Let's take a long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 Humanity, yeah. And, you And you don't, don't give a damn, a damn, a damn Ja, in de cirkel met de Games People Play, heerlijke zomerplaat. Je luistert naar Roots Radio, helemaal samengesteld door deelnemers en uh, vrijwilligers. En één medewerker van, van Roots. Zo dadelijk uh, gaan we het interview doen met Sylvia. Die is in de studio, zit er al helemaal klaar voor. Ze heeft het al warm gekregen, zie ik. Ik zet de airco wat hoger. En, <laughs> en zo dadelijk natuurlijk ook de verzoekplaten van deelnemers. Nou, mocht je nou um, mee willen luisteren of van je willen laten horen, doe dat dan zeker, hè. En dat kan via Roods Radio Apestaatje Roods.nl. Roods Radio Ja, Jennifer Lopez, waiting for tonight. En het is gelukt, het had um, wat uh, voet in de aarde wat dat betreft. Maar we hebben er te pakken gekregen aan de lijn. Hebben we Suzanne van Juttes Geluk. En we gaan nu kijken. Suzanne, ben je daar? Suzanne? Hallo, Suzanne? Het lijkt net alsof het een soort is opgenomen bij een, uh, bij een waterval uh, wat dat betreft. Suzanne, ben je daar? Susan, nou, het wil technisch toch niet helemaal lukken vandaag. Geen idee. Soms heb je wel eens van die dagen. Um, we gaan het zo meteen nog eventjes proberen, want uh, we wilden graag natuurlijk het een en het ander over weten. In die tussentijd zijn in de studio nog steeds Sylvia en Roos. Leuk dat jullie er zijn. Allereerst Sylvia. Ja, je kan de microfoon verder naar je toe trekken. Ja, vertel, vertel. Oké, okay, Sylvie is hier namens uh, Roots. Um, als ik het goed heb begrepen, ben je trajectcoach reïntegratie, hè? Ik goed begrepen. Uh, ja, inderdaad. En wat houdt dat kort gezegd in? Wat doet nou precies een trajectcoach reïntegratie? Ja, wat trajectcoaches doen, dat doen we allemaal. We hebben drie uh, verschillende takken van sport binnen de trajectcoaches. Dat is uh, participatie, IPS en reïntegratie. Ja, ja. Gaan we door ondertussen? Oh, ja, mag ik wel doorgaan? Ja, we gaan uh, gewoon door. Wat we sowieso doen is met mensen kijken... Uh, ja, wat wil je bereiken? Hoe ga je dag indelen? Dus vanaf hoe ga je dag indelen... Ja. tot en met betaald werk. En de trajectcoaches reintegratie... die richten zich echt op reintegratie. Dus aan het werk, betaald werk... Ja. En uh, dat doen we op verschillende wijzen. Dat doen we met mensen vanuit het UWV, mensen vanuit de gemeente... en uh, mensen vanuit werkgevers. Oké, okay, dus je hebt verschillende opdrachtgevers dan vanuit uh, waar je werkt. Dus het is verschillende ja. toestroom van deelnemers dan? Klopt, ja. En bij welke twee van de uh, coaches hoor jij? Hoor je bij het voortraject of hoor je bij nee, de mensen ben, al aan het werk zijn geholpen? Ik, nee, ik ben echt een traject in En dat is natuurlijk afhankelijk... Van hoe iemand binnenkomt. Dus iemand kan binnenkomen en die heeft een betaalde baan, maar dan gaat het niet goed. En die moet gecoacht worden op het werk. Ja. En dan ga je iemand coachen in het traject op werk. Maar iemand kan ook binnenkomen en zeggen. Uh, en die wordt gestuurd, nou, gestuurd met als opdrachtgever het UEFV. En het UEFV zegt: Ja, we hebben hier iemand die heeft een periode is uitgevallen in werk. Wil we graag uh, naar betaald werk en wij willen graag dat roodjes die gaat begeleiden ja. en dan start je echt met oké okay, wie ben je wat wil je wat kan je en waar zou je nou jou kunnen willen inzetten hoe maken we jou zo sterk dat je wat je kan kan inzetten in betaald werk. Zeker dus kansen benutten van uh, van deelnemers die. Um, ja eigenlijk waar de interesse dan ligt. Ja, de kansen en mogelijkheden. Hè? Want het gaat natuurlijk ook vooral over vaardigheden die mensen hebben. Ja, en dan koppel je deelnemers aan een bepaalde uh, opdrachtgever. En dan begeleid je ook tijdens het traject als de deelnemer is begonnen. Zijn er ook evaluatiegesprekken? Ja, uh, dat hangt een beetje van af. Als een opdrachtgever... Uh, nou ja, laten we even het UWV als voorbeeld nemen. Als het UWV als uh, opdrachtgever hebben, dan heb je vaste rapportagemomenten, maar je evolueert niet met het UFV. Wat je wel doet, is natuurlijk evalueren met je cliënt. Want het is wel goed dat je kijkt met elkaar, zitten we op de goede weg? Ja. En op het moment dat je iemand gaat plaatsen in werk... en misschien is dat niet altijd direct betaald werk... soms is dat wel, kan dat ook eerst een werkervaringsplaats zijn... ook daar evolueer je dan met de werkgever, met de cliënt... Uh, hoe gaat het? Uh, wat zie je voor mogelijkheden? Wat uh, Zijn er aandachtspunten of zijn er juist kansen om verder te groeien? Ja, inderdaad. En dan nou ben ik wel benieuwd, wat is uh, jouw grootste succesverhaal, Sylvia? Dat je denkt, nou, daar kijk ik toch een partij met trots op terug? Ja, dat zijn er natuurlijk niet één. Ik, iedereen... <laughs> dat is nee, wel een keuze, hè? Nee, dat, die heb ik niet. Kijk, ja. ik, ik ben al trots op alles en iedereen die daar komt waar die wil zijn... En uh, de laatste die geplaatst is iemand, een jonge jongen... die maar één ding wil in zijn leven en dat is lasser worden. En dat was heel moeilijk, want hij had best veel beperkingen. Maar hij is nu aan een werkervaringsplek gestart bij een werkgever als lasser. En uh, dat gaat eigenlijk supergoed. En die heeft daar gewoon echt doorgroeikans. Nou, dat vind ik een prachtig verhaal. Maar ik doe dat niet, hè. Die jongen doet dat natuurlijk zelf. Want als hij daar komt, moet hij zich inzetten, moet hij zich ontwikkelen... Ja. En laten zien wat ik kan. Maar toch is het natuurlijk dat je misschien dan net het steuntje van de rug geeft en juist de richting in duurt waardoor diegene toch denkt van hé, hey, ik heb er of misschien wel over nagedacht om dat te gaan doen, maar ik wist niet hoe. Of ik ben nu um, iets gaan doen waarvan ik nooit dacht van nou dat, uh, dat vind ik leuk. Dus het ja. is vaak toch eventjes het, het dat, prikkelen. Dat vind ik wel een leuke uh, vraag eigenlijk, hè? want ik zie het meer als een vraag. Is het nou zo dat, wij een, dat je als traincoach een steuntje in de rug bent om iemand uit te laten zoeken van daar wil ik heen? In het, in het voorbeeld van deze jongeman die Lasser is geworden... die heeft echt vanaf zijn zesde de droom Lasser worden. En ik ben meegegaan in zijn droom en ik geloofde ook in hem. En eigenlijk heb ik vooral naast hem gestaan... en hem gesteund in, in zijn weg daar naartoe. En dat was een ingewikkelde weg. Hè, want het was, er waren niet zomaar werkgevers uh, voor het oprapen. Er zit natuurlijk een hele administratieve molen vaak ook achter. Um. Van inderdaad iemand uh, begeleid naar een plek. Er moet weer plaats zijn. Dat moet natuurlijk op papier allemaal ook, uh, ook lukken. Is dat zo? Dat is, geloof ik niet zo. Uh, het is wel die werkgever vinden. Het is vooral veel werk om uh, acquisitie te doen. Om de goede match te vinden. En een werkgever te vinden die uh, gelooft in onze cliënten. Ja. Uh, dat is ook mooi natuurlijk dat we nu op de radio zijn. Want hopelijk zijn er heel veel werkgevers die denken. Hé, hey, wat een leuk verhaal heeft dat er gehoord. Dus dan moeten wij ons ook eens even melden. Ja, inderdaad. En dat is natuurlijk de uitdaging, denk ik... ook van jouw werk, om dan eerst te ontdekken... waar ligt de kracht van de deelnemer... en dan nog het dusdanig ook met de deelnemer te verkopen... aan degene waar hij of zij dan gaat werken... natuurlijk, waarom het zo'n goede kandidaat is ook. Ja, nou dat, dat ben ik het helemaal mee eens. En je hebt inderdaad... want dit is dan een voorbeeld van iemand met zijn eigen kracht... maar je hebt ook mensen... Uh, die binnenkomen vanuit een beroep... waar ze uitgevallen zijn, ziek geworden zijn... burn-out, in een uitkeringssituatie... terechtkomen. En dan zeg je... Ja, maar ik wil nooit meer terug naar mijn oude baan. Maar waarin gewoon is het nou wel? Ik weet het niet. Wat je dan gaat doen... is een assessment afnemen. Hè? Dus wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? En waar ga ik dat inzetten? En als je dan samen... kan ontdekken... Hè, als je iemand kan steunen in die... On ontdekkingstocht naar... waar ligt nou mijn kracht? Ja. En uiteindelijk... Vindt iemand daar ook zijn, zijn goede plek in en komt aan het werk. Dat is ook heel mooi. Ja, echt het mooiste van het werk. Ja. Sylvia, dankjewel. Zometeen gaan we nog even door met Roos. Want je hebt een um, hele aardige dame meegenomen. Kijk, wij kunnen het natuurlijk zien. En ik denk de luisteraars ondertussen ook wel. Want we hebben namelijk een webcam. Ja hoor, je kan meekijken in de studio. <laughs> www.zfm-sandvoort.nl Kijk je waarschijnlijk achter op mijn kale hoofd. Ik heb geen idee. Maar, um, en ondertussen laten we ook even wat van je horen. Niet alleen zien als je uh, luistert naar het programma via Roods Radio. Apenstaatje, Roots.nl. Me en Sam in the car, talking about America. Heading to the wishing world, We reached our last resort. I turned to him, said man, help me out.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 Why, why, what a terrible time to be alive If you're prone to second-guessing it Hey, pretty he smile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 in the dirt. Ja, Giant, Kelvin Harris en uh, Rainbow Man. Altijd een hele lastige naam om uit te spreken. Nou, ik heb geen idee hoe we het technisch voor elkaar hebben gekregen. Maar we hebben Suzanne aan de lijn. Hoor, Suzanne? Ja, ver te horen, maar dat komt helemaal goed. Suzanne van Juttersgeluk, allereerst um, gefeliciteerd natuurlijk. En um, hartstikke blij. Leuk ook de, de nieuwe locatie, het atelier wat geopend is. En. En, en vertel Juttes geluk. Wat houdt het precies in? Wat doe je nu precies? Nee. Ja, ik kan me dat echt voorstellen, want wat u dan doet is dat u op het stand inderdaad um, plastic verzamelt. Het wordt dan uiteindelijk wordt dat omgezet naar korrels en via daar uh, maak je dan weer nieuwe meubelstukken. Klopt dat? Ja, dat is wel een beetje industrieel omschreven, vind ik zelf. Uh, dat gebeurt in de wereld recycling gebeurt dat dan zo, maar wij doen het allemaal een beetje meer uh, dichter uh, bij, uh, bij, bij huis, zeg maar. Dus wij shredden dat de plastic inderdaad kleine stippers... Ja, kleinere objecten van, zoals lampen, uh, we maken ook sleutelhangers, uh, we kunnen plaatjes, plaatmateriaal maken, waar we bijvoorbeeld naambordjes uh, van kunnen maken en dat soort zaken. En we hebben ook inderdaad wel een aantal clubjes in ons atelier staan... kijk, echt een heel mooi initiatief. En nou heb ik begrepen dat er op woensdagochtend altijd iets uh, speciaals is. Ja, nou ja, wij zijn uh, dus nieuw in Zandvoort en wij willen graag uh, dat uh, de Zandvoorters die dat leuk vinden ook uh, zich bij ons kunnen aansluiten en dan uh, richten Zeker weten. En waar kunnen mensen terecht voor meer informatie? Susan Klaas, hartelijk dank. Ook voor al je tijd en moeite. En uh, blij dat het uh, toch nog gelukt is. En uh, heel veel succes met uh, Jutters Geluk. Dankjewel. je wel. Jo, graag gedaan, graag gedaan. Oké, okay, um, we hebben zoals iedere week ook weer verzoekplaten van de deelnemers. En um, we hebben straks die van Alima. Die heeft Baby aangevraagd. Maar eerst krijgen we nog die van Walter. Die heeft een goede oude klassieker aangevraagd. Hoi, hey, ik ben Walter. Ik heb een uh, verzoeknummer. Uh, Hotel California van de Eagles... A 1977, prachtnummer. nummer. Te queda bien, Niquiche, oh. tú sabes que eres mi morena. Eh. De todas tú eres la primera. Eh. Yo a ti te llevo a donde quiera eh. Todo lo hacemos a tu manera.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 Ese cuerpo no se equivoca, velo me pegué y la ves en la boca, tú sabes que es mi turno y ahora me toca, tú sabes que este loco a ti te pone loca, facilalo, facilalo, que llego yo, que llego yo, eso es una princesa bien mala, atraviesa con esa hermosura de pies a cabeza, que date la vuelta conmigo, date el pelo conmigo, date la vuelta conmigo Heerlijk Delta la Fuerta, het is altijd zo leuk met die zomerplaten dat je eigenlijk geen idee hebt wat ze zingen. Maar het klinkt dan wel wel lekker. Maar um, ik weet nog heel goed dat Louis Fonsi zou een paar jaar geleden toen naar Nederland komen... En dat concert is toen niet doorgegaan, omdat eigenlijk hij helemaal niet zo bekend was. Hij had net aan Despacito, maar voor de rest zijn niet veel mensen het. Dus het uh, hele concert is toen gecanceld. Maar ondertussen heeft hij wel wat meer hits gescoord. Dus misschien dat hij over een paar jaar denkt, nou, laat ik het toch nog eens even uh, proberen. Oké, okay, Roos is nog steeds bij ons in de studio. Welkom Roos, we gaan ook een microfoon voor je regelen. Ja, als je die pakt, helemaal goed. Hey. <laughs> Welkom. Hey, hoe bevalt het je tot dus, uh, dusver? Wat? Ik zeg, hoe bevalt het je tot dusver in de studio? Uh, ja, wel goed. Ja, best wel, hè? Ja, hoor. En um, vertel, je bent vandaag de gast. Je bent uh, samen met uh, Sylvia naar de studio gekomen. En um, heb je zeker interesse in radio om er iets mee te gaan doen? Um, nou, niet heel direct per se radio. Uh, ik ben hier gekomen. Ik ben een... Uh, uh, ik zit, zeg maar... Ik, ik hoor in de groep 2. Uh, ik kom uit een ander, ander vak en... Uh, ik wil wat anders doen. En ik ben heel erg bezig met schrijven, copyright en dergelijke. En uh, ook interviews en dergelijke. Dus vandaar dat ik hier terecht ben gekomen. Nu ben ik wel altijd heel erg geïnteresseerd geweest in muziek. Dus op zich ja. is het niet. Uh... Oké, okay, en daar ben je momenteel mee bezig met interviews en met uh, teksten schrijven? Ja. Yeah. En aan woord voor soort uh, genre moeten we dan denken, bijvoorbeeld? Ja, het kan heel erg uiteenlopen. Ik ben nu voor Roots, uh, heb ik een tekst geschreven over. Uh, ...van Roots Ateliers... Uh, ...die een uh, project doet... Uh, ...bij een bejaardighuis. Ja. Uh, ja. Daar schrijf ik een soort van reclame tekst om meer mensen daarvoor uh, te charteren, zeg maar. Dat er meer mensen mee gaan doen. Wel heel mooi. En waar hou je dan vaak de inspiratie vandaan als je teksten gaat schrijven? Ga je dan eerst met mensen in gesprek of komt dat, uh, komt dat gewoon op? Ja, dat is natuurlijk heel erg afhankelijk. Ik bedoel, ik wist niks over rood Atelier's. Dus daar ben ik wel, heb ik uh, eerst uh, een van de medewerkers voor geïnterviewd. Ja, en vervolgens ben ik uh, gaan kijken naar zo, bij zo'n uh, dat was voor een knutselochtend zeg maar workshops. Ja. Uh, sfeerproeven. Ja. En, uh, en daarna heb ik er uh, een tekst voor geschreven en uh, ja zo een beetje en, uh, een beetje aanvoelen naar wat, wat uh, waar het voor is, hoe, hoe, hoe het benaderd wordt en uh, dus jouw benadering daarop aanpassen klinkt wel alsof je dan heel creatief bent wat dat betreft. Je gaat vaak, ga je eerst een interview doen. Ga je op locatie en dan daarvan schrijf je dan teksten. En wat voor soort uh, zijn het hele uiteenlopende projecten? Is dat ook wel eens dat je voor bijvoorbeeld muzieknummers teksten schrijft? Of uh, inderdaad voor reclames of dat soort dingen? Nou, ik, ik ben nog maar net weer hiermee bezig. Dus uh, nee, dat is niet zo heel erg uiteenlopend tot dusver. Uh, ik schrijf wel al op mijn hele leven gedichten. Ik heb de schrijversvakschool gedaan. dus uh, ja. Kijk! Heb, uh, dus je, je hebt een goeie, goed verleden heb je, heb je opgebouwd, in het verleden. Ja. Oké, okay, Sylvia. Ja, want um, ik wil natuurlijk wel even inhaken. Want Roos, jij vertelt. Uh, over dat interview wat je geschreven hebt hè, voor Roods Ateliers. Eigenlijk om bekendheid te geven aan de activiteit die ze in een wijk doen. Want het is een wijkgerichte activiteit die je in, een in een Elan wonen complex plaatsvindt. Maar. en jij zegt dan. Uh, volgens mij ben je heel creatief. En dat is ook de reden volgens mij, waarom wij hier zitten. Ja. We zijn eigenlijk bij jou terechtgekomen... Chris, omdat... Om jou, jou de vraag jou. was van Roos... of nee, dat ik jouw oproepje zag... bij ons op de... Uh, op de jammerde. Ja, precies. We zoeken nog deelnemers en uh, wil je tekst schrijven... geïnteresseerd in interviews. Kom bij mij, kom bij mij. Dat is wat jij deed. En uh, dat heb ik met Roos gedeeld. En dat is ook eigenlijk hoe we hier terechtgekomen zijn. Zo van, hé... Hey, wat kan je daar nou in bij de radio? Ja, superleuk. Nou, het is natuurlijk allereerst uh, hartelijk welkom ook. Ja, Binnen de radio kan je heel veel dingen met tekst schrijven. Maar waar we zeker naar kunnen kijken is... of we je in ieder geval uh, wekelijks hier kunnen krijgen. En ja? of we inderdaad nou, misschien op het gebied van teksten iets kunnen doen. Misschien dat je wel een bepaald item leuk vindt om te maken. Of uh, ja, wie weet waartoe leidt. Bepaalde promo's of dat soort dingen. Dus dat is er zijn best wel veel mogelijkheden wat dat betreft. Nou, ik... Uh... Call me intrigued. Ja, helemaal goed, helemaal goed. Nou, dit is eigenlijk je officiële sollicitatiegesprek oh. bij deze, dus... Uh, <laughs> Oké, okay, nou, wat betreft je muziekvoorkeur, zit het al helemaal goed. Want ik heb begrepen, nou, een van de bands um, die je in het verleden heel goed vond, was Green Day. Had je er ook bepaalde cd's van, um, uh, cassettebandjes nog in het verleden? Ja. Mijn broer, die, ik, ik vroeg aan mijn broer of hij een cd wou meenemen toen hij in Amerika was. Want daar waren de cd's veel goedkoper. Ja. En uiteindelijk kwam hij dus terug met alle cd's die ik graag wou. Dat hij kocht ook. Offspring, Nirvana, ga zo verder. En uh, uiteindelijk heb ik daar allemaal bandjes van gekregen... en heeft hij dus de cd zelf gehouden... terwijl hij ervoor altijd naar Happy Hardcore luisterde. En zo. <laughs> dus ik heb zijn muziekkeuze gelukkig iets uh, weten te sturen daarin. Precies, ja, goed gedaan wat dat betreft. Oké, okay, speciaal voor jou dan Green Day en The Boulevard of Broken Dreams.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 I'll be losing, yeah, someday we'll face the music, God, it hurts to be human, but I've got